10 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Alle schapen- en geitenhouders in Nederland... hebben hun dieren gevaccineerd tegen q -courts. Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt. Schapen- en geitenhouders moesten voor 1 augustus hun dieren gevaccineerd hebben. Maar veel bedrijven hadden begin deze maand hun registratie nog niet op orde. De NVWA dreigde daarom schapen en geiten op kosten van de boer in te enten. Maar dat is uiteindelijk niet nodig geweest. Kinderboerderijen hebben tot januari de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen q koorts Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordeel. Werknemers die na 1 juli volgend jaar een nieuwe zuinige auto gaan rijden, blijven vijf jaar een lage bijtelling houden gedurende de normale leasetermijn, zegt staatssecretaris Wekers. Volgens Wekers is die termijn voor personenauto's nu zo'n vier jaar. Wie voor 1 juli een zuinige leaseauto heeft gekregen... blijft van de lage bijtelling profiteren... zolang de auto niet van eigenaar verandert. Branchevereniging BOVAG kan zich wel in de maatregel vinden. Je weet waar je aan toe bent. Dus dat is voor de calculerende burger zal het zeker nog aantrekkelijk zijn om uh, te kiezen. Kijk, Wekers heeft ingegrepen omdat hij zegt... Ik, als ik nu niks doe, dan sponsor ik over vijf uh, of tien jaar sponsor ik 60% van het wagenpark. En dat is niet de bedoeling van stimulering. En hij wil terug naar 10, 12%. En dat vinden wij ook heel redelijk. Je moet de kopgroep uh, subsidiëren en niet de middenmoot. FC Groningen-speler Tim Mattafs gaat naar PSV. Als de aanvaller door de medische keuring komt, zal hij een contract voor vijf jaar tekenen. De 22-jarige Sloveen heeft ruim vier jaar voor Groningen gespeeld. Vorig jaar maakte hij 16 doelpunten in de Eredivisie. Vandaag is de laatste dag dat spelers in het betaald voetbal nog van club kunnen veranderen. Het weer bewolkt in het noorden hier en daar een bui. In het zuiden droog en af en toe zon. Middagtemperatuur 19 graden. Morgen zonniger en hogere temperaturen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A7 Groningen richting Duitse grens. Daar staat bij Foxhole 2 kilometer. En op de Ring Amsterdam de A10 aan de noordkant van de Koenten richting Den Haag. daar staat een file van 2 kilometer. Vara, Radio 1. De gids met Felix Murgers. Goedemorgen. We kennen vele seizoenen in ons land. Allereerst natuurlijk gewoon de seizoenen, de jaargetijden dus. Al valt het de laatste jaren niet mee om die seizoenen op basis van de weersomstandigheden te onderscheiden. En dan is er bijvoorbeeld een mosselseizoen, noem maar wat. Dat begint niet meer zoals het ooit was als er een ergende maand komt. Nee hoor, het is hoogzomer, althans op de kalender, als de eerste mosselparties worden gehouden. En dan heb je het kerstenseizoen, juli is de kersemaand, Maar nee, dit jaar werden de eerste Hollandse kersen al in juni aan de kraam verkocht. En weken daarvoor werden we overspoeld met Griekse exemplaren. Maar het begin van één seizoen staat zo vast als een huis. Het radio- en televisieseizoen. In de eerste week van september kunnen we luisteren en kijken... naar al het nieuwe dat is bedacht door de omroepen. Hoe lang dat seizoen duurt, dat is altijd ongewist, maar het begin staat vast. Ik praat er zo over en u hoort live beeld en geluid van de perspresentatie... over allerlei nieuwe varenprogramma's. Later in dit programma berichten wereld ontvangen over een totaal onder, ander onderwerp, namelijk het verband tussen El Niño of La Niña... op het uitbreken van burgeroorlogen. En we krijgen antwoord op de vraag hoe de interactieve theaterencyclopedie werkt. Ik zou zeggen, hangen we gaten. scherp in de gaten. Surf naar de gids .fm. Het bureau kredietregistratie wil dat de Tweede Kamer bij wet gaat vastleggen hoe ver de schuldregistratie mag gaan. Het BKR zelf vindt dat de registratie uitgebreid moet worden met bijvoorbeeld schulden bij de Belastingdiensten en de energiebedrijven. Want de schulden van Nederlandse huishoudens lopen al enkele jaren steeds verder op. Goedemorgen Peter van den Bos, directeur van het bureau kredietregistratiekantoor in Tiel. Ja, goedemorgen meneer Murders. Waarom wilt u deze uitbreiding van de registratie van schulden? Ja, wat we zien is dat uit een onderzoek van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat in Nederland 711.000 uh, gezinnen in de financiële problemen zitten. Uh, ze komen er zelf niet meer uit. Uh, dat is 10% van alle huishoudens. Uh, en wij zien dat bij BKR uh, staan maar uh, 119.000 uh, huishoudens geregistreerd. Dus u mist er een paar? Ja, we hebben 17% en we missen 83%. En uit dat onderzoek blijkt dat dat echt gezinnen zijn die in de financiële problemen zitten. Maar wat lost die uitbreiding dan op? Die uitbreiding lost op dat op dit moment, um, uh, als die gezinnen denken hun probleem op te lossen door meer krediet op te nemen bij banken, dan melden ze zich aan bij een bank. En, um, ja. In veel gevallen wordt er verzwegen dat er problemen zijn. en een bank verstrekt dan in goed vertrouwen krediet. Maar dat is misschien juist de bedoeling van die mensen, hè? Want uh, met deze extra registratie kunnen ze geen geld meer lenen om uit de problemen te komen. Nee, maar het is een beetje als bij overheden. Uh, op het moment dat je uh, te veel uitgeeft. Uh, en je gaat meer lenen. uiteindelijk leidt dat tot een probleem waar je niet meer uitkomt. Dus ze moeten gewoon naar kredietregistratie. En op het moment dat ze bij het BKR staan ingeschreven... en ze hebben veel te veel schulden, dan zijn ze de klos. Nou, de klos, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat het dan duidelijk is dat uh, die gezinnen niet de oplossing vinden... door meer krediet op te nemen waardoor hun lasten alleen maar hoger worden... en het probleem alleen maar verdiept. Ik denk dat ze daarmee tijdig uh, tot de conclusie komen. Er moet iets gebeuren. Dat kunnen ze dan zelf oplossen. Of uiteraard uh, kunnen ze dan uh, professioneel geholpen worden door uh, schuldhulpverlening. Nou, u zei het al: de schulden van Nederlandse huishoudens zijn het afgelopen jaar gestegen met 10 procent, zeggen de cijfers. Ja. Wat zijn het voor eigenlijk? Nou, wat we gek genoeg dus zien is dat uh, de openstaande schulden, de openstaande rekening, Als we over schulden hebben, denken we gelijk aan banken. Maar het blijkt dat het aantal openstaande schulden uh, bij de Belastingdienst bijvoorbeeld op nummer 1 staat. 302.000 probleemhuishoudens hebben daar schulden. Nou, dan vervolgens elektriciteitsbedrijven, water, gas 238.000. Dan hebben we de huur 224.000. Ziektekostenverzekeringen, telefoonrekeningen. En dan pas komen de bankschulden. En dat neemt u allemaal niet mee, wat u voor de bankschulden noemde? Nee, dat wordt bij ons allemaal niet geregistreerd. Gek genoeg wel. De telefoonschulden. Als iemand zijn telefoon niet heeft betaald, uh, omdat hij in onmin leeft met zijn provider... Uh, dan uh, kan hij mogelijk geen hypotheek krijgen. Uh, dat is niet meer zo, want uh, de telecombedrijven hebben gezegd... van wij registreren de schulden, de anderen doen dat niet. Dus wij gaan er ook maar eens mee stoppen. En misschien moet iedereen maar eens de schulden gaan registreren. Dan doen we misschien weer mee. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit met al die andere zaken... die u graag wilt vastleggen. Want als u uw zin krijgt, worden honderdduizenden extra gezinnen geregistreerd. En het college persoonsgegevens zegt dat dit een veel te grote inbruk is op de privacy... en dat er te veel mensen bij de gegevens kunnen. Ja, het blijft natuurlijk altijd een afweging tussen privacy enerzijds en het uh, probleem oplossen anderzijds. Uh, we zien natuurlijk dat het probleem alleen maar toenemen. Dus ik denk dat er iets moet gebeuren. U ziet dat pleit, gevaar niet? Nou, ik pleit er in ieder geval niet voor om al die 711.000 gezinnen te registreren. Waar wij voor pleiten is dat we zeggen... het moet echt een substantiële achterstand zijn. En het blijkt dat uh, als je dus achterstanden registreert... waar uh, langer dan drie maanden de schuld uitstaat... dan heb je de echte zware probleemgevallen te pakken. En we denken dat dat wellicht uh, zo'n uh, uitbreiding zou zijn... van zo'n 150.000 huishoudens. Langer dan drie maanden. Ja, en, en dus um... er blijft nog heel veel dan eigenlijk uh, en... niet bij BKR geregistreerd. Maar de echte zware probleemgevallen, daar moeten we echt iets aan doen. En duurt het ertoe... Of dat dan 25 euro is of uh, 125.000 euro? Jazeker, want u kunt zich voorstellen als iemand uh, bij een maandelijkse uur van uh, 500 euro, 25 euro achterstand heeft. Dat is natuurlijk een heel ander iets dan dat je bij wijze van spreken een telecomcontract hebt van 15 euro per maand. Uh, en je hebt uh, 500 euro achterstand. Dat maakt wel uit. Ik denk dat je dus heel goed moet kijken naar wat voor regels heb je, laat je hierop los... om te zorgen dat het niet disproportioneel wordt. Het is heel, heel erg van belang dat we daar goede afspraken over maken. De meningen verschillen dus over welke schulden wel of niet geregistreerd moeten worden. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt, nou, dit zijn er veel te veel. Um, maar ja, de Tweede Kamer gaat erover praten. Welke kant gaat het volgens u op? Ja, ik kan natuurlijk alleen maar hopen de goede kant. Um, uh, de, ik heb het idee dat uh, de meningen verdeeld zijn binnen de politiek. In ieder geval, uh, wat, ik erg, uh, wat ik me erg overheug is dat de, uh, de Kamerleden hebben gezegd... Uh, laten we daar met elkaar in een hoorzitting ook aandacht aan wijden... zodat alle aspecten goed op tafel komen. En waarom is dat voor u de goede kant? Heeft u dan meer werk te doen? Meer nee, nee, kunt u meer werknemers aannemen op het moment dat er meer schulden... Oh, nee, nee. Hoor. Wij, wij zijn een, een, een stichting met een, met een maatschappelijk doel. Dat is het voorkomen van overkreditering. En we zijn een stichting uh, not-for-profit. Dus uh, het gaat ons niet om winst maken. Uh, dus daar gaat het helemaal niet om. Heeft u enig idee hoe het komt dat die schulden steeds verder oplopen van mensen? Nou ja, nogmaals. Op het moment dat mensen te veel uitgeven... Uh, wat er dan gebeurt, is dat ze denken... We, we geven een echt problemen. te veel uit. Dat is... Worden ze in de verleiding gebracht? Dat zal ongetwijfeld. Dus er kunnen natuurlijk legio redenen voor zijn. Maar ja, we, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo moeilijk uh, om in onze maatschappij geld uit te geven. Nee, maar, dat maar de liggen... achterliggende gedachten, dat, uh, dat, dat, dat weet u niet. 1, 2, 3. Nee, wij doen er geen onderzoek naar. En ik vind ook niet dat BKR in de positie zit om daar dan uitspraken over te doen. Uh, wij, wij registreren natuurlijk feiten. En we zien de schuldenproblematiek oplopen. Op en wat we in ieder geval zien is dat kredietschulden worden geregistreerd. En je ziet dus dat daar de problematiek minder groot is... als bij al die andere schulden die niet geregistreerd staan. Kennelijk weet de burger dat het wel handig is om je krediet af te lossen... want anders dan word je geregistreerd. Dus ja, dat, daar gaat dus wel een preventieve werking van uit. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met die hoorzitting van de Tweede Kamer. Hartelijk dank. Ja. Peter van den Bos, directeur van het bureau Kredietregistratie. De Gids. Meneer Bezit lucht ook zijn hates in zijn café op het borreluur. Bij de aroma van een kemmel en bij zijn vierde whisky puur. Ik stek van de geblokkeerde foutsen en wat heb ik aan mijn kapitaal? En wat ik dan nog los kan puteren, dat gaat gedurig nog met de fiscus aan de haal. Des hè, dan met de moffen. Toen stond het je tenminste vrij om wat ze wilden te ontduiken. Maar dat is er nou ook niet meer bij. Ze mengen zich in al je zaken. Daar nou, moeten wij een te maken. Die regering, oh, die kan er niks van. En wat je ook over opbouw leest. Ze kunnen mij nog meer vertellen. Het is nog nooit zo slecht geweest. Prost. even Botten Jellema zit bij me. Botten, dat, dat liedje is zonder twijfel van Wim Sonneveld. Ja. Het gaat over moffen. Maar wat wilde hij daarmee zeggen? Um, nou, uh, het, het, het, het, het heet... Het is nog erger dan bij de moffen. En Het komt uit 1946... En uh, daarin spot Zonneveld eigenlijk een beetje met het geklaag van rijke mensen zo vlak na de oorlog. Die uh, ja, niet meer bij hun geld konden en, en al die zaken die toen waren. En waarom handen... laat je ons dit horen? We kunnen dit, nu We kunnen dit nu beluisteren omdat het Theaterinstituut Nederland een hele archief op internet heeft gezet. Um, het is een uitgebreide encyclopedie van het Nederlandse theater geworden. Met uh, veel beeld en geluid erin. En dat, een archief is natuurlijk niet zomaar een encyclopedie. Uh, daar moest wel wat voor gebeuren. En wat precies, dat vroeg ik aan Tuya van den Berg van het Theaterinstituut. Het belangrijkste is eigenlijk het digitaliseren van uh, het materiaal. Dus niet alleen foto's en dergelijke, schilderijen... gewoon de hele museumcollectie, maar ook uh, de geluidsfragmenten. Tot hoever gaat het bijvoorbeeld terug? Nou, wat we nu hebben als het gaat om onze databank... Hè, we, hebben natuurlijk, we houden hier in het Theaterinstituut bij... Uh, welke premières er allemaal jaarlijks uitkomen. Mm -hmm. En we hebben nu uh, alle producties in Nederland vanaf 1900... waarvan een datum bekend is... Erin gedaan. Dus die zitten er allemaal in. Dat zijn iets van 52.000 producties. Met Ten. alle gegevens. Wow. Dus we zijn gewoon met dit, met dit deel begonnen. En we hebben het ook na 1945 zoveel mogelijk al aangevuld. Met biografieën, met foto's, met video. En uh, daarvoor hebben we natuurlijk ook, wat moet ik vooral niet vergeten... heel veel rechten met fotografen moeten regelen. Als zo'n en zo'n van een orgeldraaier... En als lader van het Nederlands parelgenootschap in n pi <lacht> moet ik u tot mijn overgrote spaar laten weten... dat er tot op heden nog niks gebeurd is. Wat is nou de oudste première die jullie hierin hebben staan? Waar wat van te horen is? De theater ja, Jukebox. Daar zitten iets meer dan 5000 uh, geluidsfragmenten in. Dat is gewoon het geluid wat we hebben, wat gedigitaliseerd is. Neem, neem ons eens mee. En als je daar naartoe gaat, dan uh, kun je zelf zoeken op een titel van bijvoorbeeld een liedje hè, wat je graag wil horen. Of een artiest die je graag wil horen, Wim Zonderveld of geloof zo. De, het, de eerste musical die ik gezien heb was volgens mij 1992, Cyrano. Is daar iets over te vinden? Ik zal kijken. Sierra de bergeraak staat hier nu. Krijgen we meteen te zien? Het kan natuurlijk ook uh, gewoon een toneelstuk zijn. Hè? Dat hoeft niet per se een musical te zijn. Nee, ja, dat is natuurlijk ook. Dit is bijvoorbeeld, ik zie bijvoorbeeld nu een, uh, registratie, een geluidsregistratie van een voorstelling uit 1975. Wat is het oudste geluidsfragment wat, wat hierin zit? Ja, dat is zo'n beetje zo rond de eeuwwisselingen, rond 1900 dan natuurlijk. De oorspronkelijk zijn, waren het natuurlijk wasrollen. En die zijn dan uiteindelijk hier weer omgezet en ook weer gedigitaliseerd. Dus we hebben wel ja, van die uh, hele oude fragmentjes uit 1910 of 1911. Louis Davids 1911. 19 ja. ja, of Louis Bouwmeester, ja. uh, de koopman van Venetië. En is dat de, allemaal te horen? Als Shylock. En, wat is dit? Ja. De toespraak tot de koningin? Toespraak tot Hare majesteit de Koningin en zijn koninklijke Prins, Prins Hendrik. ter gelegenheid van hun huwelijk. door Louis Bouwmeester. Ja, uit 1901. Heel het vaderland de bruiloft. in het glanzend licht. hier eenheid in aan donkere machten. Ik zit er natuurlijk zelf heel veel op, omdat ik uh, nu ook bijhoud. Uh, wat er allemaal bijgedragen wordt, want het is. Niet alleen iets wat wij vullen vanuit het theaterinstituut... maar ook iets wat iedereen die dat wil kan aanvullen. Het is een uh, encyclopedie volgens het wiki-principe. Mm -hmm. En wat zetten de mensen er dus zo al op? Ja, het is, nee, het kan helemaal nog niet, want het is nog niet openbaar, toch? Nou, we hebben wel al theaters en gezelschappen... Oh, ja. vooraf de gelegenheid gegeven om een kijkje te nemen op de encyclopedie... en om eventueel hun gegevens aan te vullen. Ja. En Gro dat is ook gedaan. Een groot voordeel is natuurlijk dat je dan heel veel gegevens erbij krijgt... waar je zelf niet heel veel werk van hebt als theaterinstituut. Maar het nadeel is misschien weer... dat je niet alles kan controleren... hoe betrouwbaar het is, hoe goed die informatie is. Nee, nee dat is helemaal waar. Maar we hebben eigenlijk een soort verdeling gemaakt. Je hebt enerzijds de productiegegevens. Dus alle gegevens over de première data. En de mensen die allemaal, allemaal aan een voorstelling hebben meegewerkt. En dat zijn een soort harde data. Net als geboortedata data en dergelijke van personen. Die komen uit onze... Databank en die worden ook steeds weer geüpdate. En en dat zei... doen jullie zelf, daar weet je zeker van, dat, dat zijn de basisgegevens. Ja. Ik spreek een 32 talen. Ja, ik hoor het en allemaal tegelijk. <laughs> nou, ligt het Theaterinstituut Nederland onder vuur, dat wil zeggen de subsidies worden gestopt per 2013. Kunnen we nou misschien iets meer dan een jaar van deze asclop die genieten en is die dan nou weg? Nee, ik ga ervan uit dat die nog wel doorgaat. Alleen we weten nog niet precies hoe. Het is de bedoeling is dat wij als theaterinstituut een nieuwe aanvraag uh, mogen doen, moeten doen. En die opening is ook gegeven om als museum door te gaan. En uh, ik ga er nu maar even vanuit dat dat lukt. En dan gaat de theaterancyclopedie zeker ook mee. Maar wees op je vierkante meter een fors, Wat je zoekt kan geen ander je geven. Shaffi, zoals te horen op de website theaterencyclopedie.nl. Wanneer is die site volledig online, botte? Morgen. Morgen is die voor iedereen toegankelijk. Ken je Charlie uit Rotterdam. Charlie D bedoel je? <laughs> ja, ja, die je is nog D of D, ja. maar ze heeft een accent op de eerste E, dus het is duidelijk. Hele fijne muziek. Apple trees and buzzing bees. Singer-songwriter Charlie Day, Apple Trees en Buzzing Bees. De gids.fm. Mede door het slechte weer van deze zomer klaagden veel tv-kijkers over het kadige aanbod. Die mensen die kunnen nu opgelucht ademhalen... want het nieuwe televisie- en radioseizoen begint weer. De meeste omroepen presenteren één deze dagen de programma's... die ze de komende maanden gaan uitzenden. En vandaag doet de VARA dat in Amsterdam. Straks zijn we daar live bij aanwezig. U kunt meeluisteren en kijken via gids.fm. Ik eh, zie nu op een groot scherm dat uit Amsterdam komt... dat Paul Witteman wordt geïnterviewd... Ja, door degene de de de die daar de leiding de in de handen, de handen de heeft. Claudia de, de, de Brij. misschien heel even een klein stukje. En uh, niet voor niks is het zo'n leuke man... En uh, de andere dingen die minder leuk, zijn, over dat minder leuk worden gevonden, die neem je erbij. Ja, Want je schaak. kunt niet het een willen en het andere ook. Eerst uh, praat ik over het nieuwe seizoen met hoofddocent televisiestudies aan de UVA, Maarten Racing. Meneer Racing, goedemorgen. U zit in een studio de Smit in Amsterdam. Ja, klopt. Goedemorgen. Wat valt u het meest op aan het televisieaanbod van de komende maanden? Uh, nou, als ik kijk over de hele breedte, dan valt mij op dat er niet briljante nieuwe formats zijn, voor zover ik dat nu kan inschatten. En dat het, uh, met name bij de commerciële zenders, dat, uh, dat de reality trend wel heel erg doorzet. Aan welke programma's moet ik dan denken? Uh, nou ja, we zien allerlei, of, uh, allerlei nieuwe, uh, nieuwe series van, uh, van uh, variërend van het blok tot uh, talentenjachten, zou je kunnen zeggen. Uh, ah, die gaat uh, maar door, die talentenjachten. Dat, dat, dat gaat maar door. Uh, uh, en, en wat nieuwe formats. Uh, uh, Martijn Krabbe komt weer met een nieuw formatje. Uh, uh, we hebben een nieuw voorbeeld met. Uh, het ook weer? Met de moeder die, uh, die te sexy gekleed gaat. Nou, ja, al dat soort varianten op uh, thema's uh, van reality TV. Waar met, met name het hulpaspect uh, uh, vooral wordt uitgespeeld, uh, heb ik het idee. Worden die succesnummers een beetje uitgeknepen? Uh, ja, nou ja, kijk, het, het, het, het, het, het, de clue van reality tv is natuurlijk dat het lekker goedkoop televisie is in het algemeen. Uh, en je ziet dat de prijzen in toenemende mate onder druk komen te staan. Dus ik begrijp dat zeker bij de commerciële ook wel. Uh, uh, en als het gaat om die talentenjacht, ja, dat is relatief gezien uh, uh, is dat ook niet zo'n hele dure televisie. En het scoort... Nou ja, niet zo goed als, het, als in het allereerste begin. Ik bedoel, die miljoenen kijkcijfers van die eerste uh, series van Idols, die, die worden niet meer gehaald. Maar ja, het scoort nog redelijk. Dus uh, ja, die, de, deze sinaasappel wordt uitgemolken totdat het, uh, uh, ja, totdat het echt niet meer scoort. Het gemolken sinaasappel. Naar nou, welke programma's kijkt u wel uit de komende wintermaanden? Uh, waar ik. Nou, nou, ik zie bijvoorbeeld bij, bij TV-lab wel een aantal dingen die ik, uh, die, uh, die ik leuk vind. Uh, Eigenlijk hebben veel mensen het al gehad over, uh, uh, over uh, Rambam, uh, wat we maandagavond hebben gezien. Ja. Uh, Mogen we het er uh, straks even over hebben? Ja, daar kunnen, kunnen we het zo nog even over hebben. Wat ik, wat ik een hele leuke vond, was, uh, was ook op de maandagavond, uh, uh, was Truman uh, van, uh, van BNN. Uh, wat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is... waar je ziet dat nieuwe media op een goede manier worden ingezet. Uh, we zijn op zoek naar een Truman die niet weet... dat hij gevolgd wordt via allerlei uh, sociale media... En het interessante daarvan is dat uh, uh, het, is een, het is een spelformat... waarbij twee teams tegen elkaar moeten vechten... om van die Truman al van een paar dingen gedaan te krijgen. En het interessante is dat je aan de ene kant ziet... hoe, uh, je, hoe, hoe, de, hoe de teams van die, nieuwe media gebruik kunnen maken... om iets van een persoon te weten te komen... en daardoor iets die persoon kunnen manipuleren. En aan de andere kant kun je als kijker ook meeleven met de Truman... en bedenken van, jezus, wat kunnen ze allemaal via de nieuwe media... van mij te weten komen in razend korte tijd. Dus het is ook wel... Het is voor mij een, een soort van spuiten en slikken over, over de nieuwe media. Die, dat dus dat het is, ziet wel het, is leuk, het is leuk, maar het kan je ook aan het denken zetten. <laughs> nou ja, dat het is was ideaal, wel een nieuw natuurlijk. programma. Dat, dat, dat scoort wel. Ik ga het met u ja. hebben over de actualiteitenrubrieken met u welnemen. Ja. Bij informatieve programma's zijn er ook een aantal verschuivingen. Uitgesproken, verdwijnt, in allerlei vormen. EO, wat had je nog meer? VARA in ieder geval. En er komen een paar nieuwe programma's bij. Hoe is de stand van zaken? Worden we goed geïnformeerd, vindt u? Uh, nou, in het algemeen worden we niet heel slecht geïnformeerd... maar uh, ook niet veel beter dan we, dan we in de vorige jaren deden. Kijk, wat je ziet is dat, uh, uh, dat er eigenlijk sinds vorig jaar... is weer een complete herzuiling uh, aan de gang. Volgens mij zit niemand daar echt op te wachten. Wat het vlaggenschip had moeten worden van de, van, van de nieuwe programmering... was uitgesproken... Uh, nou, los van de wisselende kwaliteit van die rubrieken... Uh, nagelang dat die door verschillende omroepen werd, uh, werd ingevuld... zie je dat de kijker daar niet op zit te wachten. De kijkcijfers die, uh, die, uh, die werden een stuk minder dan, dan netwerk... wat eigenlijk de mm. voorganger daarvan, uh, daarvan was. En ja, wat mij betreft is dat niet, niet zo onlogisch. Mensen zitten niet, zitten niet echt te wachten op verzuilde journalistiek. Ze zitten te wachten op goede journalistiek. Wat verwacht u van het vernieuwde WNL dan? Met allemaal nieuwe presentatoren en Eva Jinek, die is aangetrokken. Uh... Nou ja, dat, het zal zich moeten bewijzen. Uh, WNL heeft, heeft geleerd van... Zijn, kijk, kijk, WNL was natuurlijk een typisch zo'n een omroep die nieuw begon... en die helemaal nog opnieuw het wiel moest uitvinden. Dus dat was vorig jaar was dat nog niet zoveel. Uh, dat uitgesproken ja, dat was de slechtste van de drie. Uh, uh, en dat kan je ze verder op zich niet verwijten. Wat ik al zei, ze begonnen pas net. Ze hebben nu in elk geval wat, uh, ge, uh, wat ervaren krachten aangetrokken. Dus ze hebben daar leringen uitgetrokken. En ik hoop dat het, dat het dit jaar wat beter gaat... Hoop ik ook. Van Felix Meur, dus maar regioen. nogmaals, je wil, dan, dit, dit is eigenlijk niet wat je wil. Je wil dat er een goede en nieuwsrubriek wordt gemaakt. Uh, en dat je ja, een goede actualiteit wordt mag, mag, mag ik even moet... met, de ik met u wel nemen? Want we zijn nu uh, ja? ook op de persconferentie in Amsterdam te horen. En Claudia de heeft me net aangekomen. We zien dat je aan je neus zit, Felix. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja, en je, en je, dit mag je natuurlijk niet doen allemaal. Nee, nee, nee. Maar want het wordt geregistreerd. Het wordt ook voor jaren vastgelegd wat ga je doen komend seizoen en wie heb je bij je? Ik blijf gewoon de Gids.fm doen en Spijkers met Koppen natuurlijk. Het allerleukste programma op de radio. En bij mij zitten Giel Beelen uh, van Giel. Ja, <laughs> en hallo. En Janine Abering <laughs> van Abring. Nee, Vroege Vogels. Goedemorgen. Janine, je bent nog geen half jaar betrokken bij Vroege Vogels... en je hebt al meteen een jubileum te pakken binnenkort, hè? Ja, te gek. 30 oktober, 30 oktober vieren wij ons vinyljubileum. De 33,1 derde uh, jaar... Oh, ja, je we zijn, niet alleen, vieren, uh, we zijn te... niet alleen het best beluisterde programma van Radio 1... maar ook weer een van de langslopende. En uh, 30 oktober heeft een groot jubileum. Na het beeld en geluid hier op het Mediapark. Publiek erbij, oud die langskomen. Dat wordt echt, uh, echt een heel gaaf feest. Ivo de Wijs weer terug? Nou, Ik weet dat alle oud zijn uitgenodigd. Ivo de Wijs, Midas Dekkers, et cetera. Maar volgens mij zijn er nog geen toezeggingen. Dus uh, dat kan ik nog niet uh, garanderen. En jullie hebben sinds kort ook allerlei uh, leuke top-30's... of top-40's, uh, hitparades in, uh, in Vroege Vogels. Gaan jullie daarmee door? Ja, wij hebben uh, in de aanloop naar de... De Vegetarische Restaurantweek, die is begin oktober. Drie, uh, tot en met 9 oktober is de Vegetarische Restaurantweek. Onder andere een initiatief van onszelf. Er doen geloof ik on ongeveer 150 restaurants aan mee. Die zetten dan heel veel vegetarische gerechten op de kaart. En uh, als je dan een drie gangen menu bestelt, vegetarisch uiteraard... dan krijg je je voorgerecht gratis. En in de aanloop naar die Vegetarische Restaurantweek... Uh, doen wij de verkiezing van de lekkerste groenten van Nederland. En wat gaat het wat jou betreft worden? Uh, nou, ik heb volgens mij artisjok, uh, uh, kikkerert, uh, dopert, zoiets uh, gedaan. Je ik dacht Giel, dat ik weet niet hoe jij in de groente zit. Nou is. ja, is zeker niet. De artichokken ga ik nog wel mee, maar gewoon sla uh, laten we het niet vergeten. Ja, sla is wel de meest verkochte groente in Nederland. Maar ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat de meest verkochte auto ook uh, de meest uh, mooie auto is. En daarom gaan wij voor de, ja, de lekkerste groente.nl. Giel, ik kan die radio niet aanzetten of ik hoor je. Ja, ik uh, heb er ook last van. Nee. Wanneer slaap jij? Uh, nou ja, gewoon uh, s'nachts, maar wel <laughs> Toch kort. Wel. Ja, nee, ja, Toevallig was vannacht heel kort, omdat ik gisteravond bij The Red Hot Chili Peppers in Keulen was. Dat is allemaal te zien via... Ik, want ik, ik herinner me net dat een jaar geleden mijn Giel-app werd gelanceerd. We zijn weer live, hoor. Ik ben weer gewoon live aan het streamen. Dus niet alleen op Radio 1 en op een of andere persconferentie, nee. Via de Giel-app. Dus je loopt de hele dag met je telefoon omhoog? Dat onder andere. Ja. En nee, Ik ben gewoon elke werkdag uh, tussen 6 en 10 op 3FM... en dan ook nog voor de Freak op vrijdagnacht tijdens uh, nachtigiel. Is dat niet erg veel? Dat moet jij zeggen, Felix. Nee, dat is niet erg veel. Er kan nog veel meer bij. Ik, ik, nee, ik geniet met volle teugen. En ik, ik heb ook nog zoveel te laten horen muzikaal gezien. Dat is nooit genoeg. Ik moet niet zo wapperen met dat ding, hè? Want oh, sorry, dan is het beeld ja, niet zo nee, lekker. Nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, Giel, in de, in de ochtend, dat loopt er dus een trein, dat blijft zo? Ja. Nee, dat blijft zo. Ik, uh, ik heb wel... Maar dat ga ik allemaal niet zeggen. Nee, ik heb wel leuke nieuwe ideeën over wat je kan met live muziek. Dat werkt nu al heel tof. Hè. Elke dag is er een live bandje. Uh, vanochtend Tim Knol. En wat ik ze al laat doen... Daar kan ik misschien wel een stukje van laten horen... Is dat ze dan iets doen uit de hitlijsten van het moment. Uit de tot 50. En zo uh, waagt Tim Knol zich aan de zomerhit van het jaar van Sac Noël. What the fuck. Moet je horen. Dat is echt... Echt zijn uitvoering. Ineens is het goede plaats. <hijen> all, day, all day, all night, all day, all day, all night, all day. Tim What the fuck, ja. Goeiedag, zeg. Luisteren meer mensen dan 3FM dan naar Radio 6? Sommige mensen weten hem geen eens te vinden, maar dat doe je ook nog wat op. Ja, dat is echt mijn, mijn, dat is mijn speeltuintje als het gaat om jazz, soul en jazz op Radio 6. Op zaterdagavond is dat van 6 tot 7, 1 uur lang. Echt één soort muzikale mix. Uh, nou ja, van de, van de hippere de nieuwe jazz van het moment, ja. En dat is, uh, de, de, de, de, dat hou je nog lang vol? Uh, dat hou ik nog heel lang vol, ja. Dit is wel elke week een zoektocht, want je merkt dan toch dat je echt in Amerika moet zijn. En uh, nou ja, inmiddels heb ik wel wat connecties daar, waardoor ik ook dingen opgestuurd krijg. Uh, maar het is echt het nieuwste van het nieuws. En soms komen die werelden samen, moet ik zeggen. Want kijk, Sven Hammond is een artiest die ik daar uh, veel gedraaid heb. Uh, en die heb ik dan ook gedraaid met iets uh, wat hij dan weer 's ochtends deed, ook namelijk iets van iemand anders. Hier doet hij een stukje van Carol Emerald, Night Like This. Hey, je spreekt het nu zo je dagelijkse werk, is zit hier Droos? Ja, dat het is ongeveer zo. Ja, dat. Janine, bedankt. Ja, graag Look, ja. hetzelfde. Radio oh, Claudia is er al, alweer lang minuut, uit. Die is weer verder. Is die gaat het nu over radio hebben. En die laat nu zien wat er allemaal op radio aan bod komt bij de VARA. <laughs> maar dat weten wij langzamerhand al. Hartelijk dank. Ik ga weer terug naar meneer Racing. Als jullie ermee, je ermee willen bemoeien met het gesprek ja. met meneer Racing, dan uh, mag Maar het is dat. half twaalf. Moeten we niet naar Rijwoud? Of, uh... mm, nog één minuut. Okay. Meneer Racing, u weet het, we hebben nog één minuut. We hadden het over Rambam. Daar kochten ja. de makers van 14.500 euro een paar minuten zendtijd bij het programma van Harry Mens. Om een zogenaamd nieuwe product onder de aandacht te brengen. Uh, een stukje eruit. Rambam. Harry Mens. Belachelijk. Ik heb echt Frans Klein, onze baas, heb ik erover gebeld. Wat is dat voor een kapitaalverdietiging? 15.000 euro. We praten met Oscar van der Laan. Vroeger was het zo, je kon van brandnetels textiel maken. Daar zit hij. In het hoofd van de tafel. Maar hij heeft nu een nieuwe methode ontdekt... zodat je het ook uit koeienmest kunt maken. Oscar... Jouw bedrijf het kaksuizen? Ja, hebben zijn er geslaagd om uit het afvalstoffen van koeien... om daar een, een droge, flexibele vezel uit te destilleren waar kleding van gemaakt kan worden. En dat was het fragment van Rambam. Uh, meneer Rezing, met uw welnemen, mag ik eerst even naar de hoofdpunten van het nieuws? Want Giel is volledig gelijk. Dat ja. gigantisch uit de hand hier. Oké, okay, succes. O, overigens na het nieuws, uh, meneer Racing dus. En wat heeft El Niño te maken met geweld? En hoe machtig is de aandeelhouder van Shell? De hoofdpunten worden gebracht door Dorold Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordeel. Werknemers die na 1 juli volgend jaar een nieuwe zuinige auto gaan rijden... blijven vijf jaar een lage bijtelling houden, zegt staatssecretaris Wekers. Na die periode wordt de regeling nog eens tegen het licht gehouden. Wie voor 1 juli volgend jaar een zuinige leaseauto heeft gekregen... die blijft van de lage bijtelling profiteren... zolang de auto niet van eigenaar verandert. Alle schapen- en geitenhouders in Nederland hebben hun dieren gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dat moest eigenlijk al op 1 augustus gebeurd zijn, maar veel bedrijven hadden toen de registratie nog niet op orde. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigde vervolgens de dieren op kosten van de boer in te enten, maar dat is uiteindelijk niet nodig geweest. FC Groningen speler Tim Matafs gaat naar PSV. Als de aanvaller door de medische keuring komt, dan zal hij een contract voor vijf jaar tekenen. De Sloveen van 22 heeft ruim vier jaar voor Groningen gespeeld. Vorig jaar maakte hij nog 16 doelpunten in de Eredivisie. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Vara, Radio 1. De gids .fm. Met Felix Burgers. Het tienjarig bestaan van het Vrouwenhuis in Amsterdam. Een onderwerp in het roemruchte feministische Vara programma Hoor haar. Straks een fragment uit de oude doos. En in de wereld ontvangen het verband tussen El Nino of La Nina en. Oorlog. Ik praat verder met de uh, heer Racing. Hij zit in de studio in Amsterdam, Studio De Smet. En we hebben het over uh, nieuwe programma's op televisie. En een van die programma's was Rambam. Misschien kunt u nog heel even kort uitleggen wat voor, wat voor programma dat precies is. Uh, nou, Rambam is een beetje een soort van afgeleide van, uh, van het Belgische Basta. Uh, waarin aan de hand van grappige... Uh, uh, uh, uh, Waarin mensen worden beetgenomen, om het zo maar te zeggen... maar wel met een idee om dingen aan de kaak te stellen... of dingen duidelijk te maken. En ik weet niet wat Gieler net bedoelde... met dat hij dit uh, weggegooid geld vond... om bij Harry Mens uh, 14.500 uh, euro... Uh, uh, aan zendtijd uh, in te kopen. Maar ik vind het wel goed om juist... Uh, maar wat uh, gebeurde er precies? Ze, ze wilde bij Harry Mens uh, uh, uh, nou, een, ze, een aantal ze, minuten uitzending. Ja, ze kochten bij Harry Mens zoals je dat gewoon eigenlijk doet. Uh, in het programma van Harry Mens... onder het mom van journalistiek... koop je uh, een aantal minuten in om je productie... Uh, uh, aan de man te brengen. Uh, nou, dit het is, het is, vond ik een mooi voorbeeld om te laten zien hoe, uh, uh, hoe, hoe de media werken. Uh, veel mensen hebben dat helemaal niet door. Uh, en dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk ook wat Mijn ik hoop bruggen. zo... Zo meteen van, van, van uh, uh, uh, het nieuwe programma van Clary Polak over de, de ja, maand Wacht even, we zitten nog even bij Ram, want Giel wil even reageer. Nou, ja, ja, kijk, ik snap ook best, ik, dat is ook wat Frans zei... maar uh, zij deden in eerste instantie net alsof ze aan de kaak hadden gesteld... dat je bij Harimant uh, tijd kan kopen. Dat weet iedereen. En, en, en, dat weet niet uh, iedereen. Nou ja, nee, maar... Ja, ik het... denk dat de kijker dat niet weet, Giel. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. nee, ik denk dat wij dat weten. Ja, ja, ja. Dat het echt... Uh, ja, maar ja. Ik denk dat als de kijker die kijkt, die denkt dat het een leuk programma... op de zondagochtend in... Ja. Nou. Ja, maar het is wel algemeen bekend, ze maken er geen geheim van, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus ik vind het dan niet echt dat je uh, iets, iets aantoont, alleen vooral dat je iets uitgeeft. Maar goed, toen ik het zag, moest ik er ook wel op lachen hoor. Ik, uh, maar ik vind, uh, ja, een glimlachje van 15.000 euro vind ik een dure gewoon. Je had die beter aan jou kunnen geven, Frans ja, Klein, directeur uh, Vrouw. Ja, precies. Nou, Oké, okay, meneer Eesink. En u had het verder nog over een ander programma. Uh, nou, de, de toemen is eigenlijk maar... maar de, de nee, nee, de basis... nee, u had het over, over uh, Clary Polak. Oh, Clary Polak. Nou ja, kijk, de waan van de Dag... dat is ook een programma waarvan ik hoop dat het laat zien... als we dan toch over media hebben... van inderdaad hoe de media werken... en wat de mechanismes zijn die erachter zitten. En, en uh, uh, anders dan wat je denkt... En wat ik ook wel eens denk, is dat heel veel mensen dat, dat niet weten. En het is wel handig om, om je bewust te zijn van een aantal mechanismes die daarachter zitten. Al was het maar om daar als kijker rekening mee te houden. Ja, ze vertelden dat, dat ze nog niet precies wisten hoe ze dat allemaal, ze het het allemaal gaan doen. Want het, het is nogal lastig dat, programma's en medieprogramma's. Maar goed, ik ben natuurlijk ook een beetje beroepsgedeformeerd. Maar ik kijk erg uit naar dat programma. Ja, u bent wel beroepsgedeformeerd, denk ik. <lacht> Absoluut. Ja, ze vertelde net op de varenpersconferentie dat, uh, dat ze nog volstrekt niet weet hoe ze dat moet gaan aanpakken. En dat het uh, meest moeilijke is. En dat heeft de leugelegeerd natuurlijk als geen ander programma ondervonden. Om de betrokkenen in de uitzending te krijgen. Want ja. heel veel journalisten ja, uh, die duiken onder de tafel weg. Nou, maar dat geeft dus aan dat het helemaal niet algemeen bekend is. En dat me, of dat het, dat het wel algemeen, algemeen bekend zou kunnen zijn. Maar dat maken ze er niet mee te koop lopen. Of dat mensen niet allemaal willen vertellen hoe het precies werkt. Dat, dat geeft alleen maar aan wat het belang ervan is. Mag ik u heel hartelijk danken? U bent docent aan de UvA, mijn racing. Shell, Shell zal zich niet zomaar terugtrekken uit Syrië. Dat liet het bedrijf gisteren weten na een oproep uit de politiek. Maar onder het bewind van president Assad zijn er al duizenden mensen gemarteld en gedood. Als het bedrijf zich door de politiek niet laat dwingen... wat kunnen de aandeelhouders dan doen? Daarover praat ik met Giuseppe van der Helm van de VBDO... de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Goedemorgen, meneer van der Helm. Goedemorgen. Gaat duurzaam ontwikkelen ook over uh, Syrië en mensenrechten schendingen? Duurzaam ontwikkelen gaat over alles eigenlijk. Het is, uh, het is uh, de traditionele drieslag, people planet, profit. Maar vooral moet je denken aan lange termijn ondernemen... en lange termijn beleggen. En u heeft aandelen Shell? Shell is ons eerste aandeel... 16 jaar geleden. En hoe kunt u macht uitoefenen dan, als aandeelhouder? Uh, macht is een mooi woord. Uh, als aandeelhouder ben je, dat hebben we allemaal op school geleerd... in de economielessen, ben je uh, eigenaar van een bedrijf. Nou, dat concept is een beetje verwaterd. In de jaren 40 uh, hadden mensen gemiddeld... Uh, 40 jaar lang hun aandeel hielden ze dat vast. Tegenwoordig is dat 6, 7 maanden... Uh, dat betekent dat het aandeel dat meer wordt gezien... misschien als een soort coupon om snel geld te genereren. Ja. Maar eigenlijk ben je eigenaar van een bedrijf. En daarbij ben je ook verantwoordelijk voor hoe dat bedrijf zich uh, opstelt... hoe het bedrijf zich gedraagt. En dan kan je roeren op de aandeelhoudersvergadering. En, en daar kan je roeren. En bij Shell wordt er heel veel geroerd, kan ik u vertellen. En wanneer is de volgende? Half mei volgend jaar, 2020. Dat is lang. Dat is heel lang. Dan moeten die mensen in Syrië nog heel lang wachten op een initiatief eventueel. Ja, maar we moeten dat uh, uh, forum van de aandeelhoudsvergadering niet overdrijven, de waarde daarvan. Zeker Shell is echt een geval apart. Dat is, het wordt gehouden in het circus theater elk jaar. Het is ook een circus, <lacht> daar zitten echt honderden mensen die gaan liederen zingen, gedichten declameren. Daar komen allerlei NGO's vele waar maken. En de vraag die Shell zich zou kunnen stellen is, hoe kan het nou toch dat bij zo'n aandeelhoudsvergadering 80% van de tijd alleen maar gaat over niet-financiële waarden? Hoe kan dat dan toch? Wat moeten wij dan toch anders doen? Omdat we in ieder geval voldoen aan de wens van een grote groep aandeelhouders. Wat zou je het bedrijf dan willen adviseren? Nou, allereerst om eens goed te gaan communiceren. Niet alleen met de aandeelhouders, maar natuurlijk eigenlijk met alle stakeholders. Een stakeholder kan ook een, een maatschappelijke organisatie zijn, klantenleveranciers, werknemers. Uh, ga eens communiceren. Shell is vaak zijn eigen grootste vijand. Dat ja. bedrijf doet heel veel goede dingen. Als het goed is veiligheid, zijn ze nummer één in de wereld. Maar. Ze weten een aantal zaken gewoon zo beroerd uit te leggen. Dus team, ik geef een voorbeeld. Uh, vaak genoeg worden er conferenties georganiseerd op het gebied van duurzaamheid. Vaak vind je vreemd genoeg Shell als sponsor. Dan wordt er een CEO voor een zaal gezet. En dan mag je daar vaak als enige in het hele programma geen vragen over stellen. Dat hebben ze natuurlijk gewoon bedongen. Als je dan bij een dergelijke conferentie toch wat kritische vragen stelt, Niet meer aan die CEO, want die is al weg. Nee. Dan word je altijd, dat heb ik nu een meerdere malen meegemaakt... na afloop in je nek gesprongen door de Shell-employees... die verspreid in de zaal zitten. En hun verhaal is altijd van de helm. Je hebt het een verkeerd keer begrepen. Het gaat echt anders. En ze kijken je aan dat ik die mensen ook echt geloof. Ja, blauwe ogen ook, betrokken. Ja, Ja, Blauw ook van bruine ogen. Maar ze zijn echt betrokken. Betrokken ja. mensen. En dan zeg, dan zeg ik, ja luister, misschien doe ik het ook helemaal fout. Dat zou kunnen. Informeer me eens eventjes, praat me even bij. En en zeg ze, we maken u... een afspraak. En die afspraak, die komt, nooit. die komt nooit. En wat vindt u van de situatie in Syrië met betrekking tot Shell? Doen nou, ze het helemaal fout of doen ze het goed? De, uh, uh, Syrië is, dat is een razend complexe zaak. Shell zit er al 70 jaar natuurlijk. Uh, voor veel aandeelhouders, ook institutionele, zouden zeggen, ja, het zou gek zijn om je spullen te pakken en, en weg te gaan. Dan laat je ook nog een keer je werknemers in de steek. Uh, wij kijken uh, vanuit duurzaamheid natuurlijk naar stabiliteit. Uh, en voor investeerders kijk, moet je, doe je het eigenlijk vanuit het perspectief van wat is het risico. En dan zit natuurlijk een risico aan als je in zo'n land opereert. Hè? Uh, ook voor de waarde ja, van de straks een andere macht hebben komen. Dat kan. Uh, dus dat, dat is, daar, daar zal Shell zich ook duidelijk mee maken. Wat wij doen als organisatie, hè? verwachten we ook van Shell. Wij doen dan een engagement. Dat wil zeggen, we gaan dialoog aan met het bedrijf. Niet alleen bij die aandeelhoudsvergadering, ook daarbuiten. Wanneer dan wel? Hoe? Nou, dan, dan, dan bel je op, maak je een afspraak. Overigens, maar er is komt het... geen afspraak, zegt u net. Nee, bij Shell is dat inderdaad verrekte moeilijk. Maar u wel u maakt een afspraak, maar er komt geen afspraak? En dan? Nee, nou, het is, sterker nog, bij Shell heb ik opgegeven om te bellen. Dus dat, uh, dat zegt ook al iets. Maar wat je wel van Shell kan verwachten... is dat ze zelf naar die overheid natuurlijk gaan... Eh, of uh, en een gesprek voeren, dat kan ook in een zekere stille diplomatie... achter gesloten deuren, en daar ook wel een soort van verklaring uitgeven... Hè, zoals vanmorgen nog, dat totaal wel iets dergelijks heeft op hun uh, op website. Dat ze wel kunnen zeggen, dit is niet acceptabel. En dan gaan we nog één stapje verder. Dat hoeven ze niet alleen maar te doen vanwege hun groene hartje... of hun duurzame hartje. Nee, dat doen ze omdat er gewoon keiharde internationale richtlijnen bestaan. Net deze maand zijn de uh, uh, OECD-guidelines... van de uh, uh, Organisatie van, Europese, van de Economische Samenwerking en Ontwikkeling... zijn uitgegeven. Daarin zit een heel hoofdstuk over mensenrechten. En daar staat simpelweg dat die verantwoordelijkheid... eigenlijk nog veel ruimer wordt genomen voor bedrijven dan in het verleden. En dat zelfs als je indirect betrokken bent uh, bij het schenden van mensenrechten... Ja, dat je dan gewoon uh, een klacht aan je broek kan krijgen. Zou je kunnen zeggen dat Shell in Syrië indirect betrokken is bij... Dat denk ik. Ja, nou ja, indirect wel. Uiteindelijk uh, levert ze. Dus kunnen ze klachten in hun broek krijgen? Dat zou heel goed kunnen, ja. Dus zouden ze misschien toch moeten overgaan tot een soort terugtrekking daar? Nou, uh, uh, Langzamer klacht... terug gefaseerd, zodat ze die mensen niet in gevaar brengen. Ja, dat, ik weet niet of dat de beste oplossing is. Ik denk je veel meer uh, uh, niet zozeer in dit geval uh, laten we zeggen, met je voeten gaat stemmen, kan stemmen... maar beter gewoon proberen actief in dialoog te gaan. Ook te laten weet, merken dat je dit gewoon afkeurt. Dit gedrag, dat kan niet anders de, als bedrijf. Je moet hier gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd wel proberen je operatie daar... met het oog op, op lange termijn ontwikkelingen door te zetten. U noemde het al, Total heeft een verklaring op de site gezet. En Shell heeft dat nog niet gedaan. En Total neemt daarmee afstand van regimes zoals het Syrische. Shell zou dat ook moeten doen. Dat denk ik wel, natuurlijk. En dat met bij je, bij je verantwoordelijkheid spreek je uit. Dat, dat is dus een stuk communicatie wat soms ontbreekt. Het is heel lastig dus om als aandeelhouder in te grijpen, behalve, althans bij Shell, behalve in het circus theater. Ik, als, dat wil ik nog één ding aan toevoegen. Ik denk dat je als particuliere aandeelhouder veel meer kan dan je denkt. Ook al heb je maar drie aandelen, een bedrijf is toch geneigd, als je met een goed verhaal komt, een serieus verhaal, dat, dat serieus te nemen, dat hoe mee doe je te je nemen. Dat dan? Stel, ja. ik heb aandelen, Shell. Ik heb ze niet meer goed. Dan, wat doe ik dan? Nou, je kan de eerste eens kijken hoe doet shell het op duurzaamheidsgebied. We hebben net een website gelanceerd, uh, duurzaamaandeel.nl. Daar staat de duurzaamheidsinformatie van allerlei AIX-bedrijven genoteerd. En vervolgens, dan kan je twee dingen doen. Je kan of zelf gaan stemmen bij een bedrijf. Of je mag een, een, een, een vereniging als de onze, maar je kan ook de VEB wachtigen. En die neemt dan jouw stem mee en die, die, die, die zorgt dat daar wat mee gedaan wordt. Ja. Ja, nee, maar dat is, dat is belangrijk. Ik heb enig geleerd. <laughs> dat is zeker spelen. belangrijk. Ik heb enig geleerd. <laughs> maar u zegt net, bij Shell is het alleen maar bij het Circus Theater in Scheveningen... en voor de maar, rest hola. Maar toch, toch, en daar geloof ik heilig in... merk ik dat als je stem laat horen tot op de raad van bestuursniveau toe... en de raad van commissarissen, die zitten daar te luisteren... dan maakt het niet uit wat voor officieel larieverhaal je soms te horen krijgt... Het zit wel tussen de oren. En als je een goed verhaal hebt, wordt het wel meegenomen in de dialoog... in een raad van bestuur, in een raad van commissaris. Nou, je hebt een wantier maar uh, er wordt dat meegenomen. En dan gebeurt er ook iets mee. Ik merk de veranderingen, juist doordat je op, rechtstreeks praat... met mensen, bijvoorbeeld van een raad van bestuur. Is niet de enige manier om een bedrijf tot iets te dwingen... een consumentenboycott? Ja, ik geloof zelf niet zo in Borkels. Ik geloof meer in je stem te laten horen. Iemand heeft me ooit verteld, ik weet niet of dat waar is... dat een bedrijf heeft maar iets als veertien brieven nodig van mensen... voor er al actie wordt ondernomen. Of dan is er iets aan de hand. Wat wij natuurlijk met z'n allen een beetje hebben laten lopen in Nederland. We wel klagen over bedrijven, maar de vraag is... wat doe je zelf inderdaad als consument, maar ook als kleine belegger? En vaak gaat het natuurlijk dat beleggen via een pensioenfonds... of via een beleggingsfonds. Maar ook daar kan je eens kijken van... hé, hey, waar beleggen die eigenlijk in met mijn geld... Dus laat, laat je stem horen. Zorg dat je in een deelnemersraad gaat... of via een vereniging als de onze. Zorg dat je, dat je uh, uh, vertelt wat jij ervan vindt. En gedraag je daar ook naar. Dat kan je natuurlijk wel als kleine uh, belegger. zeggen. Nou, dat, daar kan ik me gewoon niet meer mee verenigen. Ik heb mijn eigen mini-beleggingsbeleidje. Mm -hmm. Giuseppe van der Helm van de Vereniging van Beleggers... voor duurzame ontwikkeling. Hartelijk dank. Graag gedaan. De wereldontvanger. Winnen Frank de dit keer heb je geen specifiek land waar je je op richt, maar het klimaateffect van El Nino. Als je microfoon openstaat, dan kun je vertellen. Uh, ja, uh, het uh, El Nino-effect. In het oosten uh, van de grote oceaan wordt het water rond de evenaar warmer. En dat gebeurt ongeveer. Eén keer in de drie tot zeven jaar. En als dat gebeurt, globaal gezegd, dan uh, wordt het klimaat in de tropen droger en warmer. En op, uh, op andere plekken valt juist veel meer regen. Nou, meer dan negentig uh, landen in de wereld krijgen daarmee te maken. En El Niño kan ook heel verstrekkende gevolgen hebben. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceerde afgelopen week een onderzoek... waarin een verband wordt gelegd tussen El Niño en het ontstaan van burgeroorlogen. En wat is dat dan voor verband? Nou, uh, die onderzoekers van Columbia University... die hebben gegevens verzameld over alle interne conflicten binnen landen van 1950... Tot 2004. En die interne conflicten zijn dat per se burgeroorlog dan? Nee, dat kan ook gaan om uh, conflicten, uh, kleinere conflicten. Uh, die onderzoekers uh, gaan uit van uh, conflicten waarbij minstens 25 mensen om het leven zijn gekomen door geweld. Het kan ook gaan om een nou, ja, vrij beperkte opstand of om een uh, staatsgreep. En die onderzoekers van Columbia University die hebben landen onder de loep genomen die en te kampen hebben met het El Niño effect. En uh, die te kampen hebben met interne conflicten. Um, hoofdonderzoeker Solomon Shang. Out of 100 countries in any given year, only three countries would be expected to begin a new civil war. However, when the global climate shifts into its relatively hotter and drier El Nino state, uh, the rate of conflict jumps. It actually doubles all the way up to 6%. En die, dat was dus, uh, Salomon Chiang van uh, de Columbia University. Hij zegt in die onder, onderzochte landen... Uh, daar is ieder jaar eigenlijk 3% kans dat er een intern conflict ontstaat. Nou, en als El Nino zich laat gelden, dan verdubbelt die kans tot 6%. Maar dat wil toch nog niet zeggen dat het klimaat een burgeroorlog veroorzaakt, of wel? Nee, nee dat, dat wil dat ook niet zeggen. Dat zou te kort door de bocht zijn. Die conclusie die, uh, die trekt deze, deze onderzoeker Chiang ook niet. Want er zijn namelijk genoeg voorbeelden van landen... die wel te maken krijgen met het El Nino-effect en toch heel stabiel zijn... De landen The countries that are most sensitive to El Nino are the poorer countries. Wealthier landen that are in de tropische belt. So for example uh, Brazil or Australia don't exhibit civil conflicts during El Niño events. Ja, er zijn dus landen die wel last hebben van El Nino, maar bijvoorbeeld Brazilië en Australië... die staan toch niet bekend om hun burgeroorlogen. Daar is het over het algemeen heel stabiel. Nou, Dat ligt heel anders voor arme tropische landen. Die kunnen al te maken hebben met een opeenstapeling... van allerlei problemen, van politiek of economische aard. Dan gaat het om, om werkloosheid... of juist een, een veel te grote afhankelijkheid van, van landbouw. En het El nino effect met dat extreme weer dat erbij komt kijken... ja, dat kan net dat laatste zetje zijn... En het, eigenlijk de, de lont in het kruidvat waardoor een conflict uitbreekt. Is dit voor het eerst dat er zo'n onderzoek wordt gedaan? Een relatie tussen El Niño en conflicten? Nee, dat is niet voor het eerst. Dat is vaker gebeurd. Er zijn ook uh, tal van historische voorbeelden. Misschien wel het bekendste is de, de Franse revolutie. Die brak uit eigenlijk tijdens een heel erg uh, droog en heel hete zomer. En daar kwam ook bij dat uh, verschillende graanoogsten al waren mislukt. Uh, maar zo'n zo heel grootschalig stati uh, statis statistisch onderzoek... Moet ik zeggen. Ja. Statistisch onderzoek uh, als dit door Columbia University, dat was nog nooit eerder uitgevoerd. Maar El Nino was dat toen ook al, tijdens de Franse revolutie? Ja, ook toen al, ja. Hoe is dit onderzoek eigenlijk ontvangen? Uh, een beetje gemengd. Uh, kijk, die, die conclusie wordt uh, dat, dat er een relatie is tussen klimaat en conflict. die wordt wel onderschreven ook door andere wetenschappers. Maar het causale verband, hè, or, precieze directe oorzaak en gevolg, dat is nog niet aangetoond. En dat zegt de Noorse conflictwetenschapper Avart Behuk. Uh, food availability, food prices, crop production, et cetera. Very systematically with these ENSO cycles. Unless we're able to establish that connection, I think it's too early to claim a ja, causal relationship here. Dat was uh, Havoid Behuk. Uh, hij is conflictdeskundige in Oslo. En hij zegt dat er grote verschillen zijn tussen landen waar tijdens een El Nino-periode een conflict uitbreekt. Nou, uh, deze deskundige die noemt de verschillen in uh, voedselprijzen. Hoogste resultaten en de beschikbaarheid van voedsel. En juist eh, die zaken die worden genegeerd in deze studie. Nou, ook zouden de Amerikaanse onderzoekers geen verklaring geven voor het verband tussen El Nino en het ontstaan van conflicten. Dus de, de vraag wordt niet beantwoord. Waarom komt een bevolking in opstand? Waarom wordt een staatsgreep gepleegd? En dat zijn volgens deze neurbehug ja, essentiële vragen die nog beantwoord moeten worden. Maar is er nou wel of geen relatie tussen extreem weer en conflicten? Daar weet ik het nog niet. Ja, nou die, die onderzoekers van Columbia University... Die, die zeggen dus van wel. Ze zeggen er zelf ook bij, er moet nog veel meer onderzoek worden gedaan. He, dat, nou, dat hoor je natuurlijk wel vaker als er een onderzoek is gedaan. Er moet nog meer onderzoek volgen. Uh, maar dit is hoe dan ook wel voer voor beleidsmakers. Want als het klimaat verandert en het, het weer wordt extremer... dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten... waar conflicten kunnen ontstaan en ja, hoe die ook ontstaan. En Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die wees er onlangs ook op dat klimaatverandering... een groeiend gevaar is voor de internationale vrede en veiligheid. As the effects of climate change increase, so too will the threat to international peace and security. Extreme weather events are becoming more frequent, more intense, and affecting ever more people. Ja, volgens Bankimoon dus nemen die extreme weersomstandigheden wereldwijd toe krijgen ook steeds meer mensen daarmee te maken. Ja, dat kan dus extreme droogte zijn of juist extreme nattegheid. Extreme nattegheid voel het aan mijn water. Dankjewel, <laughs> Willem Frank de note. Gaat tot vrijdag. Tot vrijdag. De Gids.fm. Zomereditie. Dit was de VARA toen. Vanaf 1979 was bij de VARA het feministische programma... Hoor Haar op de radio. Oud-collega's Hanneke Roenteman, Juke Venega en Tony Bouwmans zijn de drijvende krachten achter het programma... schrijft media-historicus Wijfjes in zijn standaardwerk over de VARA. Uit ons archief heb ik een fragment gevist uit 1983... Hoorhaar stond stil bij de viering van het tienjaar bestaan... van het vrouwenhuis in Amsterdam. En aan de stem te horen was Yvonne van de presentator van dienst. En dit is Farah's Hoorhaar. Goedemorgen. Vandaag besteden we vrijwel alle tijd in deze uitzending aan een jubileum. Nu lijkt het op dit moment wel de tijd van de jubilea. Want de ene vrouwengroep na de andere bestaat 12,5 jaar, of 10 jaar of 5 jaar. Vandaag vieren we de tiende verjaardag van het Amsterdams Vrouwenhuis. En 10 jaar vrouwenhuis lijkt wel bijna synoniem aan 10 jaar ruzie wat afgelopen zaterdag een feestelijk forum had moeten worden... over machtsvorming van de autonome vrouwenbeweging... liep uit op gescheld en gekijf. Foto, dit hing in 1973, het eerste jaar van het ja. vrouwenhuis in het voor de raam. Ja? Vertel eens wat erop staat. Lijkt je niet intimideren. Geen enkele man mag binnenkomen behalve elektricien en andere werklieden van de gemeente na vertoon van legamentatiebewegingen moeten zij bij zich mee hebben. Politie na vertoon van bevel tot huiszoeking. Dit bevel moet staan op naam van een der bewoonsters. Laat dus geen enkele achternaam los. We kunnen nooit uit het huis gezet worden zonder één proces. Laat je niets anders wijsmaken. Dit pand is gekraakt door het Krakers Vrouwenhuis. ten ondersteuning van de stichting Vrouw en Huis. De stichting is hier dus niet verantwoordelijk voor. Wij hebben dezelfde rechten als legale bewoners. Ik, ik denk dat een vrouwenhuis. Ik heb altijd gevonden dat een vrouwenhuis. een hele belangrijke rol kan spelen in je ontwikkeling. Van uh, politieke activisten. Gewoon voor een periode. Mm. En als je zeg maar op een bepaalde mm. lijn zit, zo van, nou dat en dat is voor mij duidelijk en daar en daar wil ik naartoe en daar wil ik aan werken, dan ga je eruit en dan komt er weer een plaats vrij voor de volgende generatie. Mm. Toen wij begonnen was er nog niks. Ik bedoel, niks. Dat kun je je nou niet eens voorstellen. Wat het is om niks te hebben. We hebben nou uh, het feit dat er een boekhandel en een drukkerij en een uitgeverij en een filmbedrijf en uh, een café, dat, dat is allemaal niet we uit de, de hemel komen. Dat heeft alleen maar kunnen gebeuren doordat al die vrouwen zich dan ook wat pletten zijn geschrokken in het huis en, en hebben gevochten. Maar mm. ik denk dat het vrouwenhuis aangehouden groter wordt alleen al om je af te zetten. Kijk, Het feit dat we een café hebben komt omdat wij niet meer in een vrouwenhuis konden. En we wilden toch ergens een borrel te drinken. Wij hadden helemaal geen vrouwenhuis gewild. Die hele beweging wou eigenlijk geen vrouwenhuis. Omdat we het zo verschrikkelijke zware taken, en verantwoordelijkheid vonden... dat we daar dan avond aan avond feministisch zouden moeten zitten zijn. En, en daar hadden we toen hele hoge idealen over. Heel, heel open en, voor begrip voor iedereen en echt geïnteresseerd en, en, en vrouwen opstoken en wat dan ook. En dat konden we wel een avond in de week, maar natuurlijk niet vaak. En we dachten, als je dat niet doet, dan is er niks aan. Mm -hmm. Dan is het gewoon heel vervelend. Dus mm. wij zagen het vreselijk toch op, maar ja, het was gewoon een vet accompli toen het er eenmaal was. Mm. Ja, toen konden we ze daar ook niet laten zitten. Nee. Maar, maar je zag het dus voornamelijk niet zitten, omdat je dacht van, oh jee, dat kunnen we helemaal niet aan op het ja. moment. ja. Dat krijgen we helemaal niet. Dat kunnen we helemaal niet dragen. Daar al maar, maar gastvrij gaan, gaan zitten zijn voor, voor alle vrouwen van Amsterdam. Dat krijgen we niet voor elkaar. Mm -hmm. Dat, dat is. is ook niet gelukt. Mm. Uh, ik weet helemaal niet meer hoe ik ervan gehoord heb. Maar ik denk dat ik voor het eerst in september, oktober zo'n beetje kwam. Uh, heel angstig. In ieder geval met zo'n beeld dat het daar heel eng was, maar dat ik daar een tocht doen moest. Ik was, had net iets begrepen over het feminisme. En toen werd ik werkelijk het allerhartelijkste ontvangen door drie vrouwen die zaten te wachten op een vierde om te klaar voor jassen. En <tiedacht> ja, kon je dat? Niet? Ja, dat kon ik. Dus het was, en dat scheen ook heel bijzonder te zijn, er waren veel te weinig vrouwen die daar kwamen om te voor jassen. Nou, het, is, het, wordt, het is toch wel een beetje een soort gemeenteinstelling van gemaakt. En dat ja, dat is, heeft iets raars. He, daar is duidelijk he, officieel beleid doorheen gegaan. He, met alle lichtbakken op de plaats. Dat, dat anarchistische wat he, toch zeer nadrukkelijk in dat gebouw zat, he, dat toch een beetje uitweg getimmerd is. Nou, dat vind ik helemaal niet. Nee. Ik vind het nog steeds een vies uitpand. <laughs> en uh, er mogen er wel een paar witte deuren in zitten, ja. maar die worden zo ook weer helemaal volgekladderd. Dus ja. ik weet tevreden wezen. Dat vind ja. ik aan vies. <laughs> dat was Radio anno 1983. is de veld veranderd. Astrid Piazzola...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 ...medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld alsjeblieft. Krijgt u geen reactie? Komt u er niet meer uit? Oh, Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Oh, man, man, man. Roep dan de hulp in van Superman. Stuur een mail. Mail naar superman.nl en ook vanavond is er weer tv-lab te zien op Nederland 3. Ik ben benieuwd naar het misdaadprogramma Gaius met Jack Woutersen. We proberen nieuwe invalshoeken te vinden. Dat kan heel poëtisch zijn of heel aangrijpend of heel gepassioneerd. En de vraag wie heeft het gedaan is van secundair belang... zegt Jack Woutersen in de gids van de VARA. Vanavond om 10 uur op Nederland 3. En om tien over twaalf is er op Nederland 2 de documentaire Operation Homecoming... Amerikaanse soldaten in Afghanistan en Irak sturen gedichten, verhalen en brieven naar het thuisfront. Kan heel mooi zijn. Lunch met Jurgen van Berg. Le Je hebt tijd gehad, Jurgen. Nee, ging, nou, we gingen nog over, koffie uh, denken. Ja, nee, nee, ik ja, dacht ja, hij gaat nog even door. Nee, uh, uh, het gaat nu de hele tijd over TV-lab. Maar uh, we hebben de Radiolab al gehad. En ja. de prijswinnaars daarvan, die, dus wie heeft Radiolab 2011 gewonnen, gaan wij zo meteen bekendmaken. Was het een mooie uitzending? Ja, ik mag het nog niet zeggen natuurlijk. Want nee. er zitten daar al kandidaten. Van, wel, van welke omroep? Nee, mag ik ook nog niet zeggen. Nou, nee, luister zo meteen. Uh, okay. Het leukste experimentele programma gaan we bekendmaken. Waar, waar, waar, waar ging het over? <laughs> het was een uh, Radio 1-programma. Oké. Okay. Um, Mediaforum vandaag met speciale zomergast Marielle Tweebeker. de presentatrice van Nieuwsuur. Die komt dus even langs. En uh, straks in Stamp. Ik hoorde het net bij jullie ook even in de discussie aan de bod komen. Het is goed dat Shell wacht op EU-sancties tegen Syrië. En wie gaat die uh, stelling verdedigen? Dan wel aanvallen? Ria Omen is dat, de Europarlementariër voor het CDA. Die heb ik lang niet meer gehoord. Ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat. Moet je ook even vragen? Zou ik even vragen? Ja, want ze zitten er al jaren volgens mij in het Europarlement. <laughs> je gaat bijna met pensioen na, denk ik. Uh, zometeen dus tussen 12 en 2. Lunch van de NCNV. Surf naar de gids.fm. Met Jurgen van den Berg.